is de zomer van ZFM met nu de herhaling van Rainbow Radio Zandvoort Welcome my dear, dear friends Let the party begin Rainbow Radio Zandvoort ZFM Trendverleggend. Optimaal. Zie FM. We'll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 maar ook een verzetje, hè? het Songfestival dat eraan gaat komen. Het Songfestival, dat is ook wel weer leuk. Precies, dat, uh... ja. Dus we maken er uiteindelijk een mooi, mooi sluitstuk van. maar We, we gaan, gaan straks niet, de niet uh, somber in. Nee, nee, het programma nee, uit, in ieder nee, geval. Nee, nee. nee we hebben <laughs> natuurlijk een oplifting een column en een heerlijke muziek. Um, welkom bij Rainbow Radio Zandvoort. De eerste maandag van de maand mei met Mirko Gerrits... aan de knoppen van de techniek. Jelmer yes. in de presentatieteam.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 voor alle LHBTI-films die daarna zijn gekomen. Ja, daarvoor uh, kan ik me niet herinneren dat er veel was. Er was wel wat. Toch? Ja, en dat liep ook altijd maar, destructief af, weet je ja. wel. Ze waren of gek, of ze ja, waren ja, misdadige, ja, ja, seriemoordenaar... Ja. Ja. of uh, ja. nou, noem het was maar op. was bij vrouwenfilms iets, meer, iets minder, de, uh, heb ik het idee. Maar het eindigde inderdaad wel vaak... dat de vrouw uiteindelijk toch weer bij, met een man ja. uh, vandoor ging. Ja, precies. Dat, uh, ja, ja. Ja. Nou liep Brokeback Mountain ook niet goed af, natuurlijk. Ja, ja. Maar, uh, maar het was in ieder geval revolutionair. Daarna is trouwens wel een hele beweging...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 ...van de plannen hoorde, nam hij het initiatief om uh, um, uh, ja, veel meer mensen uh, uit te nodigen. Het meisje kreeg een uitgebreide escorte naar Thalia Theater. Ze werd vergezeld door honderden motorrijders. Haar vader noemt het een stevige steun Geweldig. in de rug van zijn dochter. Ja, ja. perfect. Ja. Heel mooi. Ja, ik heb begrepen dat die tocht van die Barkis... ...het was niet zo'n soort middelvinger naar zeg maar degene de beste stoel, ...maar eigenlijk zo van een soort van ja, eerbetoon ja. in... Mag je alsjeblieft ook anders zijn en wees, wees daar trots op en dergelijke. En, en, uh, en haar ja. gewoon inderdaad een zelfvertrouwen boost geven. Precies. Van, uh, ja, ja, ja, helemaal mooi. Ja, geweldig. Ja. Ja. Dan uh, is de regenboogmonitor uitgekomen in uh, Midden-Nederland. Ja, de, de, regenboog, uh, de regenboogmonitor van het uh, COC Midden-Nederland uh, is inderdaad uitgebracht. En dat is niet, uh, ja, op zijn zacht gezegd uh, geen positief uh, nieuws. Eigenlijk wel negatief.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 je zou jezelf kunnen vragen... is onderwijs per definitie niet indoctrinatie van uh, jonge kinderen? Maar ja, goed, dus dat is een hele andere discussie natuurlijk. Het, Als je niet ja. over gaf, dan indoctrineer je dus ook, ja. Ja. ook hetero. Ja. Precies, ja. precies. Ja. Ja. Dus maar, laat de, wereld, uh, <lacht> zeg maar de kinderen de wereld kennen... en uh, krijg ondertussen een seintje van de technicus... dat we moeten opschieten. <lacht> Wat is er nou precies in ieder geval aan de hand? Um, deze wet uh, die blokkeert steeds meer uh, vrijheden... en uh, ja, ja. eigenlijk normaalheden om het erover te kunnen hebben.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 This is scared, and demotivated for, for nothing. At first it comes as fear. Then <coughs> fear breeds ignorance which leads to hate. Hate creates violence. This happens so quickly you won't even notice that you stand on a brink of wire. How does it feel when all you want is to be yourself in a safe world? What if you can change everything for this moment and for the future? Bushes.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 Say yeah, yeah, yes yeah, sir <laughs> I'm calling you yeah. Troll so Is bekend om haar schoonheid en zang Maar in geloof en karakter beslist jaren achter. In haar hoofd zit een heel duivels plan. Zij wil vernielen dat leven, ons door God eens gegeven. Trek van leer met de Bijbel Als vroeger, slaap in van de man Maar beste vent, hou gerust van je vriend En strijd voor je rechten, desnootzer voor vechten Waar ze jou van beschuldigt, heb jij niet verdiend Dus nood ervoor vechten, waar ze jou van beschuldigt, heb jij niet.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 Al gerust van je vriend. En strijd voor je rechten. Desnoods ervoor vechten. Waar ze jou van beschuldigt, heb jij niet verdiend. Dus beste vent, algerust.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 Uh, uh, ja, uh, hoe moet ik dat zeggen? Proactief richting uh, LHBTI. En die Anita, die uh, was uh, heel erg anti uh, ja Dat LHBTI. was an, an, Anita Bryant, inderdaad, ja, in uh, ja. de jaren en, 70, 80 van de vorige eeuw. Precies. <laughs> e, eigenlijk eigenlijk de, ja. de Don't Say Gay. Uh, ja, nou, bed, ja, ja, ja, die a, komt ook. Uh, zij was er ook uh, ja, helemaal ze voor, was zeg op de ja, kant, inderdaad. Ja. En, uh, ja, ja, en, en, en dan kreeg ze een homoseksuele zoon. Ja, en een lesbische kleindochter. Helemaal goed.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 Ja. Um, en het is uh, uh, zelfs verzet in de zin van... Uh, een van die zes is Nick Engelsman. Dat is pas een van de ja. oprichters van het COC. Ja. Ja. Uh, Benno Premsela, uh, ook jarenlang voorzitter van het COC geweest... en een hele bekende uh, uh, designer. Uh, daar zat bij uh, Frida Billefante en Willem Arandeius. Dat ja. waren verzetstrijders...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 Nou, we gaan uh, morgen naar het buitenland, ah. naar Antwerpen. Uh, dat is bijna geen buitenland meer, hè, Nee, dat... Nee. Daar moeten we overigens ja, ja. over wel voorzichtig mee zijn... richting onze Vlaamse buren, want dat, is, uh, dat ligt misschien nog wel gevoelig... als we dan toch <laughs> hebben over bezetting en dergelijke. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. De Vlamingen denken ja. toch anders over zeg maar, de Hollandse aanwezigheid... in een bepaalde periode dan... Uh... Ja, ja dat, heb jij, dat heb jij weer gelijk in. <laughs> ja. Maar uh, we gaan daar uh, morgen heen. Uh, uh, er is daar een groot evenement, Darklands...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 Dat liep natuurlijk vrij snel vol, dus um, de volgende stap was om ervoor te zorgen dat mensen uh, deze kant op konden komen en hier in een veilige opvang uh, terecht konden komen. Daarvoor zijn initiatieven genomen in uh, Berlijn en Amsterdam. Um, op het begin had ik daar de, de, de, de politieke neuzen wel allemaal de goede kant op. Iedereen vond dat ze inderdaad een aparte opvang moesten realiseren. Alleen dan moet nog de, de boven het doel. Eigenlijk, terwijl we daarmee bezig waren, belde het, uh, belde het Leger des Huis. Ik heb uh, de afgelopen jaren wat vaker als uh, kwartiermaker en locatiemanager voor het Leger des Huis ja. uh, in, in opvangen uh, gewerkt. En uh, die vroeg of ik uh, deze keer ook weer beschikbaar was. ik was wat bijvallen, want ik zei, nou ja, ik ben eigenlijk met een heel ander project bezig. een ja, ja. aparte opvang voor ldti vluchtelingen uh, uit de Oekraïne het zelfs. Als ze nou eens een van de hotels die wij straks onder beheer krijgen van de gemeente, als ze daar nou eens een uh, aparte LHBTI uh, opvang voor maken, nou zo gezegd, zo gedaan. En uh, die is er nu wow. in, uh, in Amsterdam nabij het Volkpark. En het uh, uh, begint, uh, de, de, zijn we zijn nu een week of drie denk ik, ik ben een beetje de tijd kruid, maar ik denk een week of drie zijn we nu open. Mm -hmm. En uh, beginnen begin aardig vol te lopen. Zo, uh, dat gaat zo. Ja, goed, dat is een raar woord. Dat uh, moet, moet je hier niet, helemaal niet gebruiken. Maar nee, ja. spoedig. Uh, je hebt liever dat ze er helemaal niet uh, hoeven te vluchten. Hè? <laughs> ja. Sorry? Je hebt liever dat ze helemaal niet hoeven te vluchten. Precies. Dus, precies. Ja, ja. Dat, is, dat is absoluut uh, uh, het geval.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 Horen, dus ik, en, en Parijs is een van de steden waar we eigenlijk wel zijn opvang zouden willen hebben. Dus eh, ik heb uh, contact gezocht met uh, de gemeente en gezegd: Goh, ik wil die meneer eigenlijk wel spreken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 er eentje van de grond in samenwerking met de Forum, eh, dat is de Organisation for Refugee uh, Migra and Migration. Um, die beheren daar uh, de, de locatie. Dus we hebben er inmiddels drie. Wow. En, uh, ho hopen in Europa dus, hè, drie. En we hopen dat we op nog een aantal plekken het voor elkaar krijgen. Want in het verdrag wat uh, op basis waarvan deze opvang plaatsvindt, staat expliciet ook genoemd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 de, de LHBT Free Zones uh, onder andere. En, en Bulgarije is nou ook niet uh, zeg maar in Hongarije. Nou, kortom, de, het cordon er rondomheen en Oekraïne zelf is natuurlijk ook niet zo heel erg uh, vriendelijk Dus het is wel degelijk nodig om dat ook uh, zeg maar hier uh, uh, ruim baan te geven. Ja. De, de vraag is, wat, wat zou de luisteraar eventueel kunnen betekenen? Ja, nou, ik, als ik ik weet niet of je er de tijd voor hebt, maar ik doe het gewoon als ik wil nog even terugkomen op wat je zei ja. over uh, Oekraïne. Ja.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 Anti-anti-anti ja, ja, goed dat je dit even, even parkeert ja. uh, en even rechtzet. Uh, dat, uh, ja. uh, dat is goed nieuws, inderdaad. En dat, dat kunnen we inderdaad goed gebruiken. Even, uh, want wij gaan ja, alweer richting vragen. het nieuws, wat, inderdaad. We kunnen, ja, wat kunnen luisteren? Nou, um, ja, het, het is een hele lullige vraag, maar geldt.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 mijn Facebookpagina, daar zie je een, uh, een uh, link naar een, uh, een uh, fondswerfcampagne. Uh, en uh, doneren alsjeblieft. Dat is echt op dit moment wat we het hardst nodig hebben, zodat we jongens en meiden deze kant kunnen halen.